10 uur. Goedemorgen, ik ben Dilk Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in groep 8 hebben ze last gehad van corona. Vandaag krijgen veel leerlingen hun schooladvies. Ze hebben de centrale eindtoets voor de basisscholen gemaakt. Vanwege corona is die iets minder streng nagekeken. Want de resultaten zijn minder dan andere jaren, zeggen de makers van de eindtoets. Leerlingen hebben natuurlijk wel wat hobbels op de weg ervaren door dat afstandsonderwijs, digitaal onderwijs. Um, nou ja, sommige kinderen hebben, hebben in quarantaine gezeten, maar in potentie zijn deze leerlingen natuurlijk niet anders dan voorgaande jaren. En daarom is de normering aangepast. Voor bijvoorbeeld een HAVO-advies hebben kinderen nu 539 punten nodig in plaats van 540. Bij de dierenopvang komen sinds corona steeds meer mishandelde dieren binnen. Kinderen gebruiken babyegeltjes als voetbal of gooien over met eende kuikentjes. Waarom het gebeurt weten ze bij de dierenopvang niet. Ze denken dat kinderen zich door corona zo erg vervelen dat ze zich afreageren op onschuldige dieren. De energierekening valt dit jaar hoger uit, zegt vergelijkingssite gaslicht.com. Gemiddeld is een huishouden 125 euro per jaar meer kwijt dan een half jaar geleden. Door de kou van de afgelopen maanden gingen de gasprijzen omhoog. En omdat energiecentrales meer milieumaatregelen moeten nemen, worden die kosten aan je doorberekend. Hij is al gestopt op Den Bosch, rijdt zo door Utrecht en over een uurtje komt hij aan op Amsterdam Centraal. De nachttrein uit Wenen. Gisteravond vertrok hij. Het is voor het eerst in jaren dat er weer een dagelijkse slaaptrein van en naar Nederland rijdt. Het zal al in december gaan gebeuren, maar door corona werd dat uitgesteld. De nachttrein naar Oostenrijk pakken wordt voorlopig nog afgeraden, want dat land staat op oranje. Dat betekent dat je er alleen heen moet gaan voor noodzakelijke reizen. Het weer veel wolken, buien, weinig zon. Het wordt er gaat of 13. Morgen ook regen, alleen het zuiden houdt het wat droger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 de naag richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knoppen de Weer 4 kilometer met een half uur oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Shores a life in circuses Jumped into the deepest end Pushing himself to all extremes Nou, nou, ja, Goedemorgen. Ja, laten we eens eventjes in de geest van het afgelopen weekend maar beginnen, denk ik. Ja, toch? Ja, dat is altijd een goed idee. Ja, vind dat ik wel. Een, doel, en bedoel, een George Harrison mag altijd, Morgen. toch? Of niet? Het was een bijzonder weekend. Ja. Van onze kleine uh, makjes. Ja, hoor ja. jullie mee wel? Nou, ja. Ja, ik ja, ja, ik hoor je. Ja, ik hoor je, ja, ik je, jezelf, hoor je zeker. Ja. Ja, ik hoor je jezelf nu, ook, nu, nu ook je Frank. Ja, ik hoor Ja, knoppen draaien ja Frank dat digitaal is niet, technisch niet uh, mijn sterkste nee daar nee. heb ik wel eens over gelezen ja, in een boek <laughs> of op nee niet op het internet ja ja dat ja, ja, ja. maar uh, het is wel weer goed uh, jou weer aan de andere kant van de tafel te zien zitten nou, die ja. want uh, ja, jij was drie weken weg. even weg geweest ja we zijn even in het Portugees geweest mm. even bij mijn dochter en uh, dat was ook wel even heerlijk. en die, die woont daar hè ja ja, ja. ja. leuke was uh, in jouw, woont, jouw ja. afwezigheid uh, kwam er een uh, stukje bij één vandaag en ineens Darcy Paardenkopers. Ja, ik ineens in de, Die werd gebeld door de redactie van, uh, hoe heet het programma ook weer, Nieuws. Uh, Eén Vandaag. Eén Vandaag. Zeg. Ja. Of ze daaraan mee wilden doen, dus dat was hartstikke leuk. En dat ja. heeft ze ook gedaan. En uh, dat hebben die lui een uh, beetje gemonteerd. En, uh, Toen is het zichtbaar gemaakt. Ja, ja. hartstikke leuk. Ja. Hola, Hollanda. Hola, Onda. Ja, dat ja. betekent letterlijk hallo golf. Hola, dat kennen we uit Spaans ook, ja, dus ja. hallo. Hola. Ja. Onda Or is golf. Ola Onda. Ja, het, het kader van uh, Ericeira, die badplaats in uh, Portugal. Het ligt die, boven Lissabon, hè? Uh, he? Het ligt een kilometertje of uh, ja, 30, 40 boven Lissabon. Oké. Okay. Ja, aan de kust. En het, is het, het leuke van dat plaatsje, in tegenstelling tot een plaats bijvoorbeeld als Santa Cruz, mm -hmm. uh, ook aan de Portugese kust, is dat het zomer- en wintervertier biedt aan uh, golfers, surfers van over de hele wereld. En uh, een paar kilometer uh, ten noorden. En nou ben ik even de naam van die plaats kwijt. Uh, Nazaré. Mm -hmm. Daar uh, vinden ook uh, af en toe wereldkampioenschappen surfen plaats. Want de golven zijn daar uh, zelfs hoger dan in Hawaii. Mm. En dat maakt dat natuurlijk... Uh, ik heb het een keer van dichtbij mogen aanschouwen. Vanaf de, de, de, de cliffs. Mm -hmm. En dat is echt heel bijzonder als je ziet... wat een waaghalsrij dat is uh, met dat surfen daar. Want normaal, hè? Uh, die gasten worden met van die, uh, die, die uh, waterscooters... Naar zo'n golf getrokken. En dan uh, die gozer op die waterscooter, die moet maken dat hij wegkomt. <lacht> en die gast op dat, op dat bord in die golf, die is aan en zo'n. Dus het is echt waanzinnig als je ziet hoe dat daar. Ja, hoe die gasten in zo'n golf. Maar ze hebben van die speciale pakken aan. Mm -hmm. Dat op een gegeven moment, als het echt paniek is, dan uh, kan zo'n zo pak zich vol met lucht blazen, in één keer. Een soort zwemmen uh, in een vliegtuig. En dan, en dan komen ze aan de oppervlakte, want anders verzuip je natuurlijk. Mm. Dat zegt uh, ja, weerzinwekkend. Maar interessant om te zien. Maar goed, bij Elisaira zijn de golven niet zo hoog. Nee. Maar uh, het surfen is er niet minder om. En zeker de gezelligheid niet. Want, nee. En dat hebben wij ook mogen meemaken. De restaurants zijn weer open daar. Kijk. Ja, en, dat, uh, het ziet er ook hier goed uit hoor. Het ja, dat, dat begint er ook een beetje op te lijken. Ja, dat ja, ja, gaat, gaat er dan sneller. Even, ja, ja, ja. 5 ja. juni, tenminste. Als de Rutte en de Jongens show dat gaat onthullen. Dat het inderdaad vervroegd kan worden naar 5 juni. Dan, ja, dan mensen worden tot. Totaal gek van euforie, want die hebben natuurlijk uh, alles komt er dan uit, denk ik. Hm. En die gaan weer heerlijk uit eten en gezellig. En ik hoop ook dat uh, onze zeer gewaardeerde Han van Molly... dan weer acte de present zal kunnen geven. Zijn deuren zal kunnen openen. Gaan we toch even de Nee, dat is een goed dat... idee. Want dan sluit ik me graag bij jullie uh, daarbij aan op een vrijdag. Ja, heel goed. Ik vind het, dat, het, dat het tijd is voor een vrolijk muziek. Lijkt mij een goed, goed plan. Dat komt uit jouw toverdoos, uh, Ger. Maar waarom hoor ik niks? Nou, omdat, uh, omdat het plaatje heel langzaam begint, oh, volgens dat mij. Dat heb krijg je, je wel eens, ja. Dat kan wel eens gebeuren. Dus Ik hoor wel wat. Ik hoor ook wat. Hier komt ja. de zon. Ja. <laughs> Here comes the sun. I say it's alright. wat weg bij dit nummer, maar goed, het is puur persoonlijk. Nou, nee, maar dat doe ik ook. En uh, maar ik, ik vertelde jou, uh, dit is uh, het, uh, een, een van de vele nummers die George Harrison geschreven heeft, hmm. en uh, die kon eigenlijk een hele mooie liedjes schrijven. Heel mooi. Waaronder deze? Uh, something meenemen. is ook van George Harrison. Dat is ook ja. uitgevoerd door de Beatles. Walmart, getard Gentley Whips, ook oh. door George Harrison. Ja, ook ja, uh, ja, ja, uitgevoerd ja, ja, door ja, de Beatles. Goed. Nou, ze heel, kan wel even doorgaan. Uh. Heel goed, ja, ja heel goed. Ja. ja, en als je dan zo'n nummer hoort. Ja. ja, Weten jullie met? natuurlijk, ik ben Mooi een soort, soort wandelend anachronisme, ik weet het. Ja. En je vergelijkt dat met wat heden ten dagen, zoals bijvoorbeeld, Jaap, afgelopen weekend ja. op het Eurovisie ja. Songfestival ja. ten gehoor is gebracht. Ja. Jij, hebt, jij hebt geluisterd, hè Frank? En nou, zie je ik gezien, zeker ook heb, of niet? Ik, ik heb niet het, hele programma, <laughs> het hele programma niet gezien, moet ik eigenlijk zeggen. Hm. Maar uh, in de overlevering wel via het journaal of wat dan ook uh, wat beelden doorgekregen. En daar zag ik een stel Italiaanse armoedzaaiers... waarschijnlijk in de kleedkamer later ja. voor het optreden. Ja. Die er een afgrijzelijk nummer tegen horen hebben gebracht. Ja, niet weer, nee. Maar die hebben dus ook gewonnen. Ja. En dan nu ja. als uh, iemand nog broccoli van... Die, jongen. die heeft het gewoon niet, uh, niet gered. Ja, wat ja. heel opvallend was bij de einduitslag... de vier landen die geplaatst waren... kregen allemaal van het publiek nul punten. Dat vond ik ook zo bijzonder. Ik denk, nou, ja. dan je, dat zijn dan ook mensen die het helemaal niet helemaal snappen, denk ik. Nee. Maar ja... Uh, je zei over de Italiaanse uh, inzending. Ja, ik, ik ben een alternatieve radiolummel. Uh, ja. en, en het is ook een kutnummer uh, als je het uh, bij mij... wijze van spreken zou kunnen ja, zeggen. Ja. <laughs> maar goed. Ja. Uh, ik voel, maar ik kan ermee leven. Ja? Alleen ja, ik zeg ik... erbij, uh, ik ben ook een liefhebber van het pure uh, ja, chanson. Het en dat pure die chanson. De, de, de, de Franse ja. inzending vond ik weergaloos. En die werd het dan weer net niet. Die nee. werd de tweede. Dus dan, uh, ja, zeg het maar. Ja, ja, misschien toch de hand van Don Corleone. Je weet het niet. Nee, weet je ook niet. Nee. En Frank, je weet het. In Godkamp kan ik niet. Nee, precies, ja. <laughs> je maar over, uh, je over poepen gesproken... Over, ja. uh, Moet je weer? Stuy, die zit dus uh, in Zeeland, heb ik begrepen. <laughs> ja, ja, Op een camping. En jongens, met dit weer voor alle kampeer... We kunnen hem we wel even bellen. Zo. Zullen we hem even dat kijken wat ja. hij... Dat is toch wel Hij, ja, ik hij schreef zelf al, waarom doe ik dit eigenlijk? Midden in de nacht uh, een klamme tent uit... Ja. Uh, op je slippers uh, naar het urinarium. Ja, maar dan ga je met een rolletje... Een rolletje, met een rolletje onder je arm. Een rolletje edet en, ja. uh, uh, en, en als het zo hard uh, uh, regent... Dan, dan, ja. is, dan gaat het ook niet werken. Ja. Nee, dat is uh, alles, wordt, alles wordt klam. Wij kennen dat nog vanuit de vroege Kimsjaren. De heet. oude Kimsjaren. De oude jaren ja. ja, toen Kims de camping. oude Kim ook nog leefde. Toen leeft hij niet meer. Nee, nee, volgens mij niet, toch? Ja. Nou, dat weet ik niet. We hebben, ja. laat, we hebben het nog een paar jaar geleden gezien. Een paar jaar geleden ja, Zo een jaar of ja, tien, vijftien geleden. Weet, nou ja, misschien is de man honderd. Ja, ja. Ik gun het dan van harte Kijk, vliegt dat je heb. He? Ja. Maar dus, uh, uh, uh, ja, dat is dan uh, tragisch. En dan moet je ook zo'n... Zo klammen zo weer inpakken als je huiswaard. Ach oh my god, en dan moet je thuis heet. ook weer uitpakken, anders gaat het schimmelen. Ja. Dus uh, g, zit jij liever in een hotel of zeg jij van dit lijkt me ook wel wat? Nou, of op de camping. Want als we het dan toch over die camping ja. hebben, we hebben hem aan de telefoon. Afwezig. is thuis drie. Hoe zit je daar? <lacht> Ja, we kregen gisteren dus dat appje van, van jou. Dat het toch afzien is. Of niet? Nou Als ja, nou ja. je zelf wat aandoet. Ik, ik vind het niet erg, want ik zit in een soort van bubbeltje. Ik moet een beetje schrijven, ik moet een beetje inlezen. Ja. Ik doe een klein beetje werk hier en daar. Dan is het wel lekker om even gewoon even in je eigen dingetje te ja, zitten. Maar op het moment dat. dat ik was nu. Ik een mijn camping van. me, de broer van Marcel Buscher. Van ah, zijn ja. broer heeft een camping hier in Zeeland. Ah. Dus het is, uh, dat zijn de busjes, dat, uh, dat zijn en maar dan aangetegd. En, uh, maar het, het, die tent moest opgezet worden, maar ik weet niet of jullie weten wat voor weer het uh, vrijdag was. Ja, nou, storm! Nou, echt niet nog <laughs> ja. Dan ben ik al niet de anderste. We proberen zo'n tent aan de caravan uh, erin. Ja. Nou, dat was, uh, dat was een aardige bedoeling. Als je daar een filmpje van had gemaakt, had je het echt afgelachen. Ja. Maar goed, en verder is het natuurlijk gewoon, de uh, uh, zee is een fantastisch dorp, ik kan het iedereen aanbevelen. Ja. Dat is echt heel erg leuk, heel erg kneuterig en knus. Ja. En verder is het inderdaad gewoon s'nachts... Uh, ja, jongens, ik bedoel, Jaap is de jongste... Ja. maar ik moet dus nachts uit te pissen, dus dan ga je met je slippertjes uh, door het natte ja. Ja. gras. Uh, dat is niet fijn als je uit een warm komt. Dus het is afzien, het is verschrikkelijk, ja. maar nee hoor. Maar op ja. deze demping, op camping kunnen de deuren wel uh, dicht van het urinarium, uh, Tino? In tegenstelling ja, tot Nieuw-Zeeland? Ja, maar jij, bent, jij bent natuurlijk allergisch voor, voor bouwkids met de onder- en de bovenkant die open is, of niet? Ja, ja, de Amerikaanse saloendeurtjes zijn niet aan mij besteed... tenzij de, de nood heb ik één keer meegemaakt bij Kmart... heel erg hoog is dat er geen andere mogelijkheid is... Maar het is niet mijn favoriete uh, urinarium. Nee, maar dat doen ze omdat ze natuurlijk uh, bang zijn dat mensen zich uh, wat aan. Weet ik Typisch Amerikaans. Kan er wat gebeuren als je opgesloten raakt? Ja. Dan kun je er onderdoor. Maar bent, kijk, wat ga je doen als je gaat zitten? Je gaat zitten op een campingtoilet waarvan je weet dat de buren je kunnen horen. Dan ja. het eerste wat je doet is natuurlijk <laughs> heel hard hoesten ja. omdat je in de wind laat. Ja. <laughs> dus ja. Een. Ja, één. Ja, en of muziek opzetten, want je hebt natuurlijk geen zin en je wilt ook van je buurman niet horen. Ik ga zitten hoesten voor de buurman als hij gaat zitten elkaar. Dan wil je helemaal geen scheid horen van iemand die je niet kent. Ja. Dus het is armoede, het is verschrikkelijk, maar wel ja. we houden ja. vol. We zijn niet ja. van gisteren. Vroeger waren de boten van hout en de mannen van staal, maar tegenwoordig is het andersom. Nee, maar het is het zonnetje doorgekomen. Dus, uh, nee, prima joh, ik, uh, ik zit helemaal goed. Ik, nou, heb, ik, ik hoop voor je, ik weet niet hoe lang je van plan bent daar te blijven... maar als het inderdaad zo mag zijn dat het niet op 9, maar 5 juni zo is... dat de restaurants open mogen, dan zit je daar helemaal gerampt natuurlijk. Dat hebben we ook nog ja, mooi weer, weet, hebben ze je je beloofd. Je weet dat 5 juni een bijzondere dag is, hè? Ja, Omdat? zeker. Jouw verjaardag. Ja, precies, op mijn verjaardag gaat alles open met een ja. beetje massel. Kijk, dat zou... krijg jullie allemaal, allemaal een drankje van me, één drankje, hè? Dus niet dat je denkt, je hebt toch een lat staan ergens bij elk café... <laughs> Stel maar. maar ben je dan al terug? Daar ben je natuurlijk nog niet terug. Nee. Nee, ik, uh, ik nee lekker dan Zeeland. Ik ga nu even. Dit, dit, was, dit is inkomen weer. Hoe hm. oh, was het ook alweer? Kamperen? Oh ja, verschrikkelijk. En dan ga ik uh, naar de lievelingen. Dat is in, uh, in de lingen. Dat is in de vuren aan uh, Vlapper Gorkum. Dat is echt een hele leuke. Dat is echt iets voor jullie ook. Zo'n hippiecamping, camping. Okay. Een kampvuur. Mensen met gitaar. Die ja, echt die groep. Ja. Echt jullie ding. Ja, uh, want uh, van de week stuurde je uh, iets in die app van, uh, van twee muzikanten die het over dat pleurers weer hadden. Zo. gaan nou, jullie wel even instorten met muziek toe. Ja. ja, maar ze horen dan. Uh... Oei, oei, oei. Eens even kijken of dat ook lukt, mensen. Het is echt verschrikkelijk, was. <laughs> nee, ja. Dat is echt niet normaal. <laughs> ja. Echt. Maar ja, nou ja, ja. desalniettemin, ja. Ja. Tino. Wij, wij wensen ja. jou een enorm fijn verblijf daar zo. Absoluut. Met, uh, zoals beloofd, mooi weer komend weekend. Ja, joh, het komt eraan. Niks in de hand. Hè, dit, ja, helemaal goed. Uh, hè? Ja, je hoort het al. Break it down. Special on your mind. Is that true? I'm gonna do work, baby. And I wanna do it with you. You say you wanna slow jam? Huh? Then listen up, girl. I wanna win. Nou, ik moet het even uitleggen. Want ik, ik zit hier met een hele leuke set. Ja, ik zal hem even weghalen. En uh, nou, dat, dat werkt uh, op zich heel erg goed. En uh, ik denk, nou, beautiful day van YouTube, Mooi aansluitend op het verhaal van Tino. Ja. Hè? Ja. Wat een mooie dag. Mooie dag. En, en wat krijgen we? Nou, dit. Ik, ik, ik, weet ik moet ook uh, denken aan de, de, de mooie dag van Pluf mooie dag voor de dood. Maar, uh, voor de boot. Ja, ja. ja zo, <laughs> voor de boot. Ja. ja, voor de dood, wij ja, altijd voor de boot. Maar ja. dat, zo begon hij altijd, maar goed. Bluff en, en, en een kant nog was jou, dat lijkt me niet een goed huwelijk, eerlijk gezegd. Nou ja, maar. Uh, niet. Nou, ja. ja, Ik en het ja. nummer Zoutenlanden van Bluff. Ja, van Zoutenlanden. Vind ja. ja. ja. ja. ja. jij dat ook een uh, goed nummer, Hans, of niet? Welk nummer. Zoutelanden van Bluff? Ja, gaat. Gaat. Ja. Ik heb niet zo alleen om een lid te hebben van. Hé Hansi! Je loopt niet over van de enthousiasme Hans. Ja. Owe Rups, hoe is het? Ja. Goedemorgen mannen. Goedemorgen Hans. Mo Mooi weekend hè? Ja, wat een leuk weekend. Uh, jullie hadden een mooie opening van de show ook met Faster uh, van uh, George Harrison. Dank je Hans! Ja, dat is een goeie... Uh, hij, hij, hij was een vriend van uh, Jackie Stewart en Nico Louder, je je dat Ja, ik zag het ja. En hij is in 1977, het, een heel jaar, heeft hij meegetoerd met de Formule 1 circus. Mm. Maar goed, het uh, was uh, inderdaad een historisch weekend. Want ja, uh, Max won natuurlijk in, uh, in Monaco, de eerste Nederlander die dat voor elkaar kreeg. En uh, hij is natuurlijk ook de eerste WK-leider. Ja, ook, ook, ja. Uh, ook ja. Uh, uniek natuurlijk, uh, dat een Nederlander WK-leider is. Ja, je eerste keer en dat, ja, dat is geweldig geweldige prestatie natuurlijk. Maar ja, het is toch een lang seizoen, hè? Nou, ja, ik wou zeggen, hij moet het nog wel even volhouden. Maar, Precies. Maar uh, ja, ik denk dat die helemaal nooit echt slaag is hoor, dat duurt nog wel even. Ja, het duurt nog wel even. En ze staan ook de eerste in de constructeurskampioenschap. Constructeurs ja, campioen. dat is wel grappig, ja. Ja, dat is voor de Honda de eerste keer sinds 1991. Jeetje. Dus Benarum. dat is uh, ook leuk voor ze. Ja. Maar het was natuurlijk een klotsgeke race in die zin dat er uh, dingen gebeurden die je helemaal niet verwacht. Bijvoorbeeld uh, Bottas, die zijn, uh, zijn, uh, zijn banten niet, tenminste ze kregen zijn banten niet af. Ha Hebben jullie hem gezien hè, nou ja, hij gaat nog steeds voor de langste pitstop uh, ever. Ja, want ze hebben hem nog niet afgehaald hoor, op dit moment. Ze nee, hebben hem nog niet afgehaald, die waren meegegaan naar Engeland, naar de fabriek. En daar konden ze pas met, met uh, speciale apparatuur die dat wiel eraf krijgen. Maar wat gebeurde er nou? Hij stopte iets te vroeg. En uh, die grote met die wilgun ging schuin op, die, op, op dat wiel staan. Dus uh, in plaats dat hij hem meteen pakte. Hè, er zitten maar twee van die van die van die grote uh, uitstulpsels op, en die moet hij meteen pakken en dan boem, uh, sleep hij alles weg. Dus het werd een heel glad uh, ding. Dus, ze kregen me helemaal nooit meer af. En uh, ja, dat was uh, verschrikkelijk natuurlijk. Voor Bottas. Maar het was voor de race uh, interessant. Want, ja, Je kreeg natuurlijk jongens als... Uh, uh, van Ferrari... Uh, uh, onze vriend uh, Sainz... Die, uh, die ook uh, mee mm -hmm. uh, Nou ja, Leclerc, die andere... Ferrari-rijder, die had zich... Uh, uh, tijdens de kwalificatie al in de... In de, uh, in de uh, Een gevalletje... eigen schuld dikke bult, hè? Dat ging helemaal fout, want hij... In die laatste ronde uh, uh, knalde hij de vangrail in en ja, sommigen zeggen dat het expres was om uh, ja, ondersteunen. De... Nee, nee, nee, uh, nee. Dat, maar dit keer niet, hè, want hij ging veel te hard. Ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk het uh, verhaal op uh, Ferrari die wagen wel goed uh, bekregen heeft. Mm -hmm. ja, want, ja, want dan hadden ze misschien uh, met, met aanpassingen op vijf uh, uh, plaatsen straf gekregen. Maar uh, nu uh, uh, ging hij er al uit in de, de, de opwarmronde. Ja, dat was voor Max natuurlijk uh, makkelijk om uh, uh, Bottas af te stoppen in die eerste bocht. Hè? Hij had zich prachtig opgesteld, een beetje schuin. Mm. Waardoor hij meteen rechts, boom, uh, ja. uh, Bottas. Uh, slim ziet hij dat, hè? Oh, ja, dat was heel slim. Nou ja, goed. Uh, 1,3 miljoen mensen hebben er bekeken, het bekeken. Dat is natuurlijk een aardig aantal. Ja. En, uh, uh, om drie uur smiddags. Om drie uur smiddags, dat bedoel ik, ja. He, iedereen, uh, de, de, de rest van Nederland zat in. Uh, in de, op, de me, op de meubelboulevard, maar toch 1,3 meubelboulevard, <laughs> dat is wel aardig natuurlijk. Nou, ja. Hamilton uh, weer zeven, meteen piepen hè, met zijn team en... Maar uh, denk jij dat Hamilton, uh, zeg maar, als persoon, wanneer hij onder druk komt van Max, dat, dat hij uh, fouten gaat maken? Ja, dat lijkt er wel op, hè, lijkt er wel op. hij uh, is dat natuurlijk helemaal niet gewend dat hij uh, zo aangepakt wordt. Nee. En uh, ja, nu dat piepen naar zijn team en... Uh, uh, ja, ik denk toch dat hij het moeilijk heeft dat hij nu echt onder druk staat. Hè? Dus uh, ja, we zullen het zien de komende wedstrijden. De eerste is uh, straks in Azerbaijan, is dat ook een uh, straat. 6 juni, hè? Ja, 6 ja, juni. In, uh, is alles open, dus dan kunnen we meteen uh, in Polonaise kunnen we even door. Ja, ja, ja. In 2018, 2019 was, uh, was Mercedes daar gewoon uh, openmachtig. hoor, Dus we moeten ja. even kijken of... Uh, of uh, Max het ook daar gaat redden. 2017 in 2017 won we in Chiaro. is hij niet gereden. Maar. Uh, uh, ja, Baku is nou niet echt een. een, een heel goed circuit voor. Uh, voor. Uh, uh, Red Bull. Want je hebt al heel lange lange stuk ook. Hè? Ja, ja. En dan kon je die motor, die die motor er weer bij kijken. Dus. We gaan het zien. Het is uh, spannend. Spanning is ja, de zaak. Spanning is Nou ja, goed, We hebben ook in de uh, kwalificatie voor. Um, de race, de Indy 500. Hebben jullie dat gezien of niet? Ja. ja, VK staat op de eerste ja. starterij, eh, mensen. Dat ja, is uh, de eerste rij, dat is, dat is mooi lezen. We starten er drie op een rij. Mm -hmm. en het is de jongste front row starter uh, ooit. Hè, met... oh, oh ja? 261 dagen. Dus dat is uh, op zich aardig voor uh, VK, die uh, enorm veel publiciteit krijgt, daardoor natuurlijk. Ging dus ja, en Rieners van Kalmthout. Uit Hoofddorp. Rieners ja, uh, van Kalmthout, <laughs> die naar Meerland komt. Geboren in Hoofddorp. Dus is... Zelfs ik ben geboren in Hoofddorp. Ja, dat bedoel ik ja. Nou ja zo zie je maar, joh. Ja, alleen Ger gaat niet zo snel. Nee. Nou! <laughs> of zijn elektro-bike wel natuurlijk. Luijendijk <laughs> uh, Luyendijk was er ook natuurlijk. Arie Luyendijk. Ja. Hij raakte bijna zijn ring kwijt. Uh, hij heeft zo'n prachtige zegelring met Indy 500 erop. En die, hij kwam in het hotel aan en hij dacht van... hij waar met een berg naar een ring? En toen is hij teruggegaan naar de circuit waar hij geparkeerd had. En uh, op die parkeerplaats, in, in uh, een stukje gras, <laughs> hebben ze die nog gevonden. Daar was hij wel erg blij mee, geloof so, oké. Okay. Ik denk je dan inderdaad... Uh... En weet je wat ik, wat ik bijzonder vond, Hans? Mijn, nou. je, zoals je weet is mijn broer overleden... twee weken geleden. Ja, en toen uh, kreeg hij, kregen we zoveel berichten... Op, uh, uh, uh, op Facebook. En daar stond zelfs een, een bericht bij... van... Uh, van uh, hoe heet het? Uh, Arie Luijendijk. Oh ja, wat oh ja, oh, goed. Het goed. Ja, goed, vond ik wel heel lief. Ja, ja hij is een hele lieve man. Het is een uh, erg sociale man. En hij uh, is heel normaal gebleven. En uh, ja, het is uh, goed dat hij dat uh, doet. Hij weet natuurlijk... Ik zag wie er een beetje langs zijn geweest. Hè? Nou ja, jouw broer is langs geweest. Die toch toen met... Uh... Ja, met, met, met Dirk Buwalda en met uh, Erik van der Storm en, uh, en, hij, en Jaap Willemsen. Zijn ze, ze, ja, ze, ze met z'n vieren naar ja. hoe heet het, Indië, Indië gegaan? Alleen Ger is nog over. Nee, nee ja, alleen ik ben <laughs> nog over. Maar, <laughs> maar, maar, maar toen, uh, toen zaten ze op de tribune begonnen te regenen. Ja. <laughs> ze, ze hebben heel die race nooit gezien. <laughs> ja, want in Amerika rijden ze niet met, uh, met regen. Nee, nee, als het regent houden ze op. Nee, dan uh, kan het niet. Nou ja, goed. Die gaten maken ongelooflijke snelheden. Nog maar even te zien hoe Luijendijk dat deed in 1996, heeft hij, heeft hij ooit de snelste ronde gereden hè? Oh ja? uh, nu, ze zijn op dit moment niet sneller dan bijvoorbeeld in 1996 toen Arie Luijendijk ze allersnelste snelste ronde deed en dat is nog steeds een record in uh, in uh, Indianapolis en dat was uh, 237.498 mijl per uur en dat is staat voor 382 kilometer <laughs> per uur dat kun je niet voorstellen, dat is niet normaal. Hè? Hey Hans, is dit soort auto's uh, sneller dan de Formule 1-auto? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. ik denk het wel. Want nou, er is een, filmpje op YouTube waarin ja. uh, uh, wetenschappelijk is uh, gekeken van welke, uh, welke auto's zijn nou het sneller? Is dat nou een een, een IndyCar of een Formule ja. 1? En op gewone circuits, waar IndyCar ook op rijdt, weet je wel, beh behalve ja. de ovels, is Formule 1 uh, aanzienlijk sneller. Behalve op, uh, uh, hoe heet het, Ovals, daar winnen de, um, daar winnen de, de hoe heet het... Uh, ja, daar winnen de, de Indycars het. De, ja. de Ovals zijn de Indycars sneller. Ja, ja. ja want ja, zij kunnen natuurlijk een, een, een bepaalde snelheid creëren, omdat ze die lange rechte stukken hebben natuurlijk. Precies, en die auto's zijn natuurlijk op een hele andere manier afgesteld. De Rome en de Rome en de uh, Formule 1 auto's op een lange rechte stuk, nou ja, wat halen ze, 330-340 km per uur. Dus uh, ja, daar komen ze helemaal niet aan, denk ik. Maar wat jij zegt, uh, op die andere circuits uh, uh, zijn ze gewoon sneller. Uh. Dat klopt, ja, ja, ja. ja. Ik wil ja. me ook laten vertellen dat, uh, dat het stuur van een IndyCar altijd uh, voor een deel al naar links staat... ...omdat ze allemaal door die linkerbochten klopt. zijn. Want ja, Fernando Alonso, die had het er eens een keer ooit over... ...dat hij zegt ja. van ja, ik uh, zit voortdurend eigenlijk met, uh, met een beetje een halve slag of een kwart slag naar links. Ja, ja dat klopt. Die wagens zijn natuurlijk helemaal op afgesteld, hè? ook op de ja. en zo. Ja, want ze gaan, maken we maken alleen maar linkerbochten, dat klopt. Ja, ja. En dat sturen we, ja, dat stuur hoort erbij, dus dat zal ongetwijfeld ook zo zijn. Ja, hm. ja, ja. ja en de klacht, de krachten doen daar uh, af en toe wel heel erg goed hun werk. Want dan zie je ja, ze tegen de, de muur de... aan spatten. Ja. <laughs> ja, je, kunt, je, je kunt je niet voorstellen om met 382 kilometer per uur door zo'n bocht te gaan. Hè? Nee. Dus, uh, uh, op tv lijkt het, lijkt het niet zo snel, maar dit is in, in het echt. heb ik een paar keer meegemaakt, dus. Uh, is dat zo verschrikkelijk snel? Ja, ik heb het. Ik heb het wel eens met Robert Doornbos over gehad. Die zegt, ja, eigenlijk ja, ja. is het angstig. Ja, ja, en die, is, ja. die, heeft, die heeft er ook een paar klappers gemaakt. En ze, nou, dan ja, weet ja. je helemaal niet wat er gebeurt. Over Doornbos gesproken en ook over dat wiel van, van Bottas. Die ze, Na afloop heel droge opmerkingen op een gegeven moment. Die vraag van wat gaan ze nou met dat wiel doen. Ja, Zegt, zegt Doornbos, dan moet hij voor de rest van het seizoen mee rijden. Nou, als dat zo doorgaat, ja. gaat dat ook wel gebeuren. <laughs> ja nou, dat krijgen me recht gelogen hoor. Dat geloof ik ook wel. Hey, verder nog sportnieuws, uh, Hans? Nou ja, de, president, de vroegere president van de VIA is overleden. Hè? Ja, ja. gezien. Ja. Um, ja, die was tussen 1993 en 2009. Nou ja, een, een, een controversiële figuur. Hè? Hij, Precies. Uh, ja, want hij uh, heeft ooit uh, in nazi-kleding met uh, vijf ja. hoeden En dat werd uitgebreid <laughs> ja. in de uh, Britse pers uh, uh, vermeld. Dat heeft hem ook in, uh, eigenlijk zijn... zijn uh, Langere verblijven bij de FIA gekost. Ja, en, uh, ja het, het was een bijzondere man. Uh, hij begon dus in de tijd dat uh, Ratsenberger en, en Senna overleden. Dus hij is ook uh, uh, voor de veiligheid wel, wel goed geweest. Hij heeft onder andere dat Hans, het Next Shower-ding, uh, mm -hmm. die, uh, mee ontwikkeld. Dus uh, wat dat betreft is het niet een echt slechte man geweest. Maar uh, qua geschiedenis uh, uh, zijn de boeken vol overgeschreven, laat ik het zo zeggen. Nou jongens, ik wil even afsluiten met golf. Hier een beetje dat je denkt van, nou ja, golf, golf. Phil Mickelson, zegt de naam hier niet? Ja, ja, ja. Een uh, linkhandige uh, speler uit Amerika, 50 jaar inmiddels. Maar hij won uh, het PGA Championship afgelopen weekend. En uh, dat is in 161 jaar Major Championship Golf. Eigenlijk niet op een iemand van 50... Uh, won. En uh, ja, op de Ocean Course in Kiawah Island, uh, dat klinkt toch beter dan uh, Golfclub Dront of iets uh, dergelijks. Um, uh, won hij, en uh, dat was een heel bijzondere overwinning hoor, want uh, hij had twee jaar niet gehoeven, hij staat inmiddels 115 van de wereld. En dat deden 99 van de 100 topspelers uit, uh, uit het golf, deden gewoon mee. Dus het was niet zomaar dat hij uh, uh, in zijn schoot geworden kreeg. Oké, okay, nou ja, dat was het eigenlijk, mannen. Hey, goed wel. Nou, ja, dankjewel, Hans. Ja, ja, ja, nou, en, uh, we gaan uh, kijken. Komende zondag, half zes, begin de uitzending van de Indy 500. Dus ik uh, kan ja. ik je aanbevelen, want het is altijd een uh, ja, spannend. hele, spannende, hele spannende race. Het duurt wat lang. Maar uh, ja, hetzelfde eigenlijk uh, als, als in Monaco, dat je denkt van dat is ook een saaie race. Maar ja, er kan elk moment iets gebeuren, weet je wel. Dat je ja. denkt, van, jeetje, Mina, wat, wat gebeurt er nu allemaal? Ja. Dus uh, ik ga kijken, ik hoop jullie ook. En, Helemaal goed. En, komende zondag is trouwens ook 100 dagen voor de Grand liever Zandvoort. Hè? Exact 100 dagen voor de Grand ah. liever Zandvoort. Ah, kijk aan. En daar horen we eigenlijk toch weinig van, hè, eerlijk gezegd. Ik, uh, ik hoop dat er toch wat tam-tam uh, komt en dat het, uh, dat het door kan gaan. Mm -hmm. uh, Titi en Assen mag nu, het is ook vandaag bekend geworden, 11.500 mensen per dag uh, krijgen. En wanneer is dat? Eind juni, eind... eind Oké. Okay. En nou ja, goed... De krampje van Zomer is natuurlijk nog twee maanden later. Maar uh, we moeten tegen die tijd toch ook horen... of het hier doorgaat, ja, of nee. Uh, we hopen allemaal van wel, natuurlijk, hè? We ja, hopen zeker mee? van wel. Ja, ja, ik, ik verwacht het ook wel. Maar je weet het nooit, hè? Ja, misschien brengt de komende Rutte en de Jongensshow... wat meer duidelijkheid. Ja, inderdaad, ja, ja. Ja, absoluut. Nou, zij moeten beslissen. Het is aan hun. En uh, ja, ik weet niet... Uh, ze ze wilden de krampje van Zomer ook niet financieel steunen. Dus ik hoop... Dat ze nu dat nu wel doen. We gaan het zien naar beleven. Oké, okay, jongens. He. Dankjewel, Hans. Hoi, hey, Hans. Doei.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 You in my room and my bed she smelled like you every day is covering something brand I'm in love with your body come on baby come on come on i'm in love with your body i'll dig my baby come on come on i'm in love with your body come on baby come on come on i'm in love with your body every day is covering something brand i'm in love with your body yeah en dat goeie, laatste goeie, was goeie, uh, goeie, van Gerloogman dat nootje. Dus... Uh, ja, dat nootje was niet van Hans Noot. Dat was een nee. jonge nootje. Ja, die was die een meegestopt Hans Noot. Ja. Um, hey, vo voordat we begonnen... Uh, hebben jullie ook nog de nodige irritaties uitgesproken uh, over iets? Over, ja, uh, over dat oranje geweld, Ja, die ja. juichkeep. Nou, ik, ik vind het ook de drie niks. Ik vind het ja. grappig. Ik vind het heel grappig. Ja? Ja. Jij wel, maar ja, ik vind het ik, ik vind, vind het vind ook niet. wel leuk, ja. ja. Ja ik, vind, ik, ja, ja, ik hou wel van dit soort uh, hele... Wat denk je dat die commercie kost? Ja, hoe waanzinnig. ze ermee bezig zijn ja. geweest. Nou, niet normaal. Ja, echt. ja, die mensen hebben daar Bizar. Uh, een vorstelijk salaris aan, die lammers. En nou, dan, uh, ja, maar buiten dat ook... Weet je hoeveel mensen erin meespelen? Ja. Ja. En dan komt die oude, uh, hoe heet die het weer? Uh, en die vind ik ook zo... Frist -Lambrecht. Frist -Lambrecht. Ja, <laughs> Ja, dit vind ik Ja, briljant. Okay. Ja. Dat vind ik de beste. Ja. Ja. Van de hele. Ja. Ja. Dat hij ook die winkel is. Ik koop ja. altijd met, de, met die indo. En eerst altijd wel ja. negatief. Maar er is ook nog een tegenhanger van, uh, van die oranje reclame. Van, uh, van Albert. Heijn. Van, nee, van, van de, de, de Lidl. Lidl heb je ook nog. ja Dat is ja. echt goed ja, oh maar altijd. Dat vind ik heel erg. Ja. Ja, dat vind ik dat vind dan ook. Maar hebben jullie er iets mee met, die, uh, met het oranje... Nee, nou, dat oranje oh, gevoel? Ik ik, ik nee, gelukkig uh, uh, niet. Ja, ik gun het iedereen, maar... Uh, <laughs> nee, uh, ik, vind, ik ben niet van het voetbal. Ik vind nee? het een hele enge massa hysterie. Ja. Je ziet hoe ver mensen gaan, uit een bol gaan, kun je het ook wel zeggen. Ja, om, om, uh, ja nee, ik, ik heb er niks mee. Dan gaan er we weer afgelopen weekend... was er weer iets met twee uh, hooligansgroepen... Uh, hm. En uh, die gaan elkaar te lijven. En ik denk, je, ah, doe eens normaal, jongen. Ja. Gladiatorengevechten, lijken. Ja. het. Dat is een van de mooie dingen. ben ik er ook niet heel fanatiek mee sowieso. Sport haten, eigenlijk durf ik misschien wel te zeggen. Maar Formule 1 vind ik dan wel een bijzondere tak van sport... Ook omdat de mensen daar op de tribune elkaar niet de hersens inslaan. Hmm. Kijk, nou, je, als ja, als dat je, is bijzonder. Als je wel... voor, voor Hamilton bent of je bent ja. voor Max of voor wie dan ook, voor Bottas... Maakt niet uit. Maakt niet uit. Je kan nee. daar met, uh, in, in, met een biertje erbij over van gedachten wisselen... wie wat ja. het beste doet. Ja. Maar ja, er, is gaan nooit, elkaar... er, is, er is nooit rotzooi. Nee, sla elkaar niet de hersens Het in is, de is heel rotzooi. grappig. Ik ben wel eens in, uh, in Duitsland op het, uh, met, uh, met een aantal gasten uh, heel lang geleden... En toen uh, met Schumacher en met, uh, uh, weet je wel... Uh, en toen Jos, Jos, Jos reed toen ook nog. <laughs> en uh, en dan merk je echt, weet je al, Iedereen zit door elkaar heen. Het is niet uh, bij voetbal van, uh, ja, gaan jullie maar daar zitten. Anders gaat het mis. Ja. En, uh, en dan, komt, uh, dan komt Schumacher langs. En dan staan al die Duitsers op en die juichen. En dan komt Jos langs en de Nederlanders allemaal omhoog. Ja. En dan, uh, maar gewoon in alle, in alle vrolijkheid. Zoals het dan, hoort, ja. Ja, het, het, lijkt wel, het, ik... het lijkt wel of toch uh, daar minder... Uh... Ja, ja, dat is een gedragspatroon wat ik, waar ik me niet in kan vinden bij mensen. Ik kan me heel goed herinneren. en Ze konden mij overigens sowieso niet depressiever krijgen... dan me op zaterdagmiddag in zo'n sportkantine te parkeren... als mijn zoon moest basketballen. En dan ging ik oh, wel ja. mee. Ach, en dan dus zat ik achter zo'n laf biertje met een <laughs> dood... net gestorven bitterballetje. En ik, wat, een, wat een keltriestes. Met ja, in in, wat een in triest, dat opzicht... Kan, kan ik je wel een beetje bijvallen. Of, uh. en, ja, en die ouders ook in zo'n zaal. Ja. En de, laat die kinderen lekker voetballen. Laat uh, die kinderen hockey of wat ze doen. Uh, ja, ik, maar die ouders die staan... Die op de naaien, ja, ja. de flikker is lekker op. Ja, nee, ik, ik, ja. uh, ik kan daar een beetje bij van bijgeven, want <laughs> ik, ik ben uh, uh, freelance sportverslaggever geweest uh, voor het Noord-Hollands Dagblad. Ja, en het enige wat je in een sportkantine een beetje aan kan treffen is uh, een biertje met een gehaktbal. Ja, ja, ja, ja het is, is wel uh, een ongekende triestheid. <laughs> ik, heb, ik heb ooit een keer uh, in, in de Ahoi. In Rotterdam heb ik een, uh, een kickbokwedstrijd, uh, de, de, de, het voorprogramma, mogen doen. Uh, Kickstokhuizen zat er, geen kick het zat er ja. ook. Kickstokhuizen er ook. Wie kent hem nog? Ja. Kickstokhuizen. En, uh, en, en uh, op een gegeven moment begon die wedstrijd en ik, ik was er nog. En uh, ik hoorde alleen maar mensen schreeuwen. schoppen mensen in dieren! Ja. Allemaal dat soort. Ja, maar... maar gewone mensen, hele keurige mensen. Ja. Ik ja bizarre moet is dat toch <laughs> mogelijk zeg wat een idioterie ja ik heb daar ja. ook helemaal niets mee maar... nee gelukkig niet Frank heel gelukkig niet muziek G zal ik, zal ik een leuk, uh, leuk uh, iets leuks draaien zet maar iets fijn's op ja. zal ik iets fijn's opzetten deze dinsdagmorgen met mooi weer in het vooruitzicht. einde van de week past maar goed wat in het vat zit verzuurt niet, niet ja nee dat is waar <laughs> Zeker dat is niet. waar en uh, ik vond dit wel een mooi liedje ach ja Uh, ik, ik deelde net uh, ja, bij het horen van dit uh, nummer was er op een gegeven moment ook een situatie over Barbara Streisand gesproken. Die had een hele grote hit, Woman in Love. En er zaten uh, allerlei plaatjes bij. Het was uh, de periode dat uh, Jan Lammers uh, net de, de toko van uh, Slootmaker had overgenomen. Is dit nog steeds een hit, zegt hij. Ja, zeg ik, ja. Moet potverdomme weer naar al die vakantiefoto's zitten <laughs> kijken. Dat is zo'n Zoiets ja. zat daarbij hoor. Dus, ah, goed. Ja, dat was geen rommel vroeger, die spreidstand. Ja, uh, uh, maar die konden wel wat van uh, spreidstand sprijt... <laughs> noemen. Ja. Barbara Spreidstand. Ja, die kan wel een beetje zingen. Hoor. Ja, absoluut, ja. Ja. En acteren ook. ook. Ze heeft nog in, uh, in, een, in die uh, uh, uiterst komische film. Uh, ja. Ik ja. Je, ja, ik ben er, Met, ben met de Robert De Niro. Ja, ik weet wat je bedoelt, maar ik ben het even kwijt. Meet, meet the fuckers. Ja ja, ja, ja? Ja, ja, ja, ja, meet the fuckers. Ach, wat heb ik daar op gelachen. Ja. Helemaal, helemaal ja. af ging ik. Ja, ja, dat is een mooie film, ja. Prachtig. Het is zo'n ja. grappige film. En ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat soort dingen, jongens. Hm. Weet, je, weet je, heb jij wel eens impotentiepillen uh, uh, genomen? Nee, gelukkig niet. Nee, ook niet, ja? Nee, dat is niks uh, voor mij. Nou, in China heb je <laughs> mensen... Uh, uh, dan heb je mensen, hè? Dat wist je, hè? Ja, een ja, paar miljard. Zo. <laughs> en vrouwen in China die verwerken heimelijke pillen... die de potentie in het libido verlagen... in de voeding van een echtgenoot... Om, uh, omdat ze misschien wel een beetje vreemd gaan. Oh. Die pillen die blokkeren de productie van testosteron... En uh, ja, die kunnen ze heel makkelijk in, hun, uh, in de yoghurt stoppen. Nou, dus uh, ik, ik wilde net tussen de middag wat yoghurt gaan eten. Maar, ik ik maar dus, dus je moet even gaan controleren wat je vrouwen in de, in de yoghurt gestopt oh, ja. heeft. Wat dat gaat. Ja. Ja. ja. En in, in China kan je, kan je vol, uh, volgens de wet, kan je van een vreemd. Als je man is vreemd gegaan, kan je scheiden. Oh. En dat is, uh, ja, dat is makkelijk. Maar heel veel vrouwen willen een huwelijk in stand houden. Dus die denken van nou. Ik zal, zal, ja, ja. zal, zal even even hem even leren. Ik ja. zal hem even helpen met vreemdgaan. Goed, hè? Ja, ja. ja. ja, ja zo werkt dat. Ja, gaan is natuurlijk wel een ding. Ja. Dus in China. Denk ik, denk ik hoor. ja, denk ik. ja, ja ik, ik, ik denk het ook. Ik zit aan het hele stuk over te lezen. Ik ben nooit in China geweest. Oh ja, ben, wel in China. ja? ben jij in China ja, geweest? Maar. Ik ben twee keer in China geweest. Eén keer in Guangzhou. Ja. En één keer in... Uh, uh, twee keer in, in Shanghai. Ik ben drie keer in China. Ja, nou, maar die Guangzhou, dat was toch vroeger uh, de Guangzhou. hoofdstad van China? Nee. Niet? Peking. Peking? Peking, volgens mij. Maar Guangzhou is... Uh, ik had er nooit van gehoord toen, voor de ging. Is het dat, is dat groot? Nou, dat valt wel mee, wonen 2 miljoen mensen. In één oh, stad. Ik, nou, ik, heb, ik heb daar dingen meegemaakt, jongen. Wij gingen eten in een restaurant. En, uh, en dat restaurant was... Uh, als je binnenkwam, kwam je in een soort hal uh, binnen. Het <laughs> was net of ik binnen binnenliep. Aan de ene kant honden, uh, uh, uh, ezels, uh, uh, katten, uh, alles wat... Uh, maar die deed zeg maar. het allemaal nog. Die deed het allemaal nog. Oh, ja. En uh, aan de andere kant uh, alles, alles, alles wat kroop. Weet je wel, slangen en... en, en ja, nou, uh, met anderhalf miljard mensen bijna... kan je natuurlijk niet allemaal een doodje eten, hè. En, en die had ook <laughs> nog een vissenafdeling. En hele mooie vissen, weet je wel... die, die we bij ons echt hè, bij Arten zien En, uh, en dan op een gegeven moment uh, was er een uh, Chinees bij ons... en die was uh, Tolk. En die mocht dan uitzoeken wat, die, uh, wat, die, uh, wat wij... Uh, we willen wel uh, gewoon normaal wit vis, weet je wel. Ik <laughs> wil niet zo'n heel laf ding... <laughs> Dus die, uh, die, die, die, die, die kiest een heel mooi, geel, prachtige vis. karper. Nou nee, zo'n zo, zo, heel mooi ding. Het zwemt de bij jou nu in de rond. Ongekend. Oh, oh, oh, nee, uh, nou, uh, twintig minuten later, zo lag je op je bord hoor. Uh, Gapend aan te kijken. <laughs> en dan uh, degene die hem heeft uitgezocht in China, die mag dan ook de kop hebben. En die, die gast, die vrat die hele kop leeg, zeg. Ja, maar, ja, maar daardoor, tenminste, ik, ik geloof nog steeds, ik ben nog wel aanhanger van het feit dat uh, daar aardig wat uh, ziekten vandaar zijn gekomen, omdat uh, ja, hoe, je ziet hoe mensen met levende haven omgaan daar zo. Ja. Zo'n markt in Wuhan, ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen zijn dat er toch daar een ja. en ander is begonnen. Nou ja, als je oh. ziet wat ze... Ik heb ook op een gegeven moment... Uh, ik was daar met de ouders van Jan Smit. En <laughs> toen waren we in een restaurant. En was ook met een... Uh, je krijgt altijd een... een uh, hoe heet het mee? Een, uh, een, een tolk. Of uh, iemand die je helpt. En, uh, en we waren in een restaurant. Heel vaak restaurant ook. Ergens achter in, in Shanghai. Bij Van Kat. Bij Van Kat, ja, daar. En, uh, maar ja, wij weten natuurlijk niet wat we, be wat we bestellen daar. Nee. Hè? Dat, uh, die, die, die, die kaart is niet het Engels hoor. Nee. nee. <laughs> dus die, gozer, uh, of die man die zet op een gegeven moment allemaal, allemaal bakjes neer. En toen kregen we allemaal zo'n bakje met een beetje grijs glimmend vlees. En toen dacht ik al, dit, is, dit klopt ja, het niet. Het gaat hem niet worden. Nee. nee, dus ik zeg tegen de gozer, wat is dit? En, uh, en die loopt in de keuken, begint daar verschrikkelijk te schelden. Komt die man en die, die, die, die, die ober, die, die trekt al die bakjes weer weg. Oh. <laughs> Was het kat. Ja? Ja. Laten ze gewoon uh, Maukio dus even... Uh, <tiedacht> <tiedacht> maukio? Dus even, uh, <grijg> maukio <ze> is <tiedacht> er heet op de daar. Poekie. Jeetje, jongen. Poek. Poekie uh, overleefde het oh, helaas uh, niet. Verschrikkelijk allemaal. Nou uh, ja. Ja. Ja, ja, dat uh, soort dingen. We hebben we nog wat, jongens? Ja, ik had een collega van mij die moest altijd voor zijn werk naar China. Want KLM vervoert heel veel tropische vis uit die regionen hier naartoe. Ja. Dus uh, zijn uh, cliëntelen zaten daar. En dan ging hij ook altijd mee uit eten. Maar uh, hadden ze aan hem wel een goeie, want die, uh, mijn collega Hans Hartgers. Die vreet alles wat beweegt, alles wat vliegt, alles wat kruipt. Dus, maakt niet uh, uit. Maakt niet uit. Dus dan sluiten die Chinese weddenschappen af. Dus op een gegeven moment. Uh, hadden ze hem uh, aan de Durian gezet. Durian. Dat is een, uh, een soort grote vrucht. <kwijnt> en in het midden zit een uh, kern, of twee kernen. En daaromheen is het aan het fermenteren. Ja. Dus meurt natuurlijk als een... Dat, dat meurt zo verschrikkelijk. Het mag ook niet in een vliegtuig vervoerd worden als vracht. Want de lucht gaat er nooit meer uit. Mm, echt waar? En, en de Chinezen zelf zeiden tegen Hans... Uh, als, als wij uh, op zakenreis moeten naar Europa... dan eten we twee weken van tevoren... eten we het al niet meer. Want je zit gewoon alleen in het vliegtuig. Want niemand wil uh, een kist in stappen. <lacht> dat kan ook zijn voordelen hebben natuurlijk. Maar hadden ze gezegd... dan uh, gingen ze dat Hans laten eten. Nou, en... Uh, hij had niet één, maar twee van die dingen had hij opgevreten. En dus die Chinezen waren helemaal stuk. Dus. En sindsdien krijgt hij alles wat die lui zelf ook eten... Uh, dat krijgt hij voorgeschoten. En hij vreet alles op die Hans jongen. Hij vindt het helemaal geweldig. Maar hij was een keer met zijn baas daar naartoe, Dat is ook een mooi verhaal. En zijn baas, een wereldvreemde figuur... die was daar omdat hij toevallig was afgestudeerd... op een proefschrift over het seksuele leven van de Rode meer, gebombardeerd Het baas bij de KLM. Want dat kon toen de tijd, als je maar had gestudeerd. Wereldvreemde man, zijn baas, mee naar China... Dus hij had al gezegd van, luister nou, probeer je een beetje in te leven. Want je gaat een heel gevreemd gezelschap meemaken aan tafel. de een zit te scheiden, de ander zit te boeren. De andere zit ja, boeren te scheiden. En ze checken gewoon uit tijdens het ja. eten. gaan gewoon zitten slapen. Ja, ja. Dus, uh, maar die vent die, die zag dat en die, die trok dat volstrekt niet. Dat die heeft ook de eetzaal moeten verlaten. Die ging dood van het lachen. Ja, die kwam helemaal niet meer bij. Met zo'n rood hoofd zat hij zich er nog in te houden. Toen de Chinezen naast hem begonnen te boeren. Het is toch volgens mij ook zo dat als je in China een boer laat... dat je dan weer gewoon een bord eten voor je snuffert. Nee, nee, nee. Dat verhaal heb ik wel eens altijd begrepen. Het is een teken van dat je het lekker vindt. Dat je het apprecieert. ja. Ja, ik, vond eten mijn, ik vond eten bij lekker. mijn moeder vroeger ook altijd erg lekker. Ja, maar maar als ik een boer niet... kreeg, <tieks> dan krijg van, uh, maar een, maar van ik van Maar als ik dat bij Han eigen gaat ga doen... Uh, als die weer open gaat ja. en ik laat een flinke boer... dan uh, zet hij me volgens mij buiten, denk ik. Ik zet alles op, ja. Ja, ja ik denk dat Han daar geen, uh, <tieks> geen blijdschap ja, heeft. Han is uh, rechtlijnig. Ja. Wat ja. nu moet zijn, huppakee, ja. Je moet je gedragen, anders kan je het pad <tieks> <Ja>. verhalen. <van> <tieks> Oké, okay, buiten gaan boeren. <tieks> ja, precies goed ja, ja dat zijn we niet we niet vast weer open Molly zeg wat zeg je was Molly maar vast weer open ja nou ja dat gaat wel de goede kant op ja, mensen dus ja. het uh, nog eventjes even nog op, op de ja. tanden bijten en, ja. dan en allemaal een prikje zijn. halen want dan zijn we er snel ja per, ik snel mag per... uh, komende zondag mag, ja. ik, uh, mag ik gaan voor mijn eerste prik heel, dus, uh, dus heel Ja, heel goed Pfizer of AstraZeneca? Nee, ik denk Moderna ah, okay. hebben ze het over. Dus, Als je dat dus, ja. krijgt, dan heb je maar één prikje nodig. Ja, dat uh, gaat voor mijn uh, jongste zus uh, gelden. Want ah, cool. die uh, is van de lichting 67, 68. Ik begrepen. Dus, dus die hoeft maar één keer de maal op uh, te stropen... en dan, uh, dan is het uh, klaar. Jongens, vandaag over een week krijg ik mijn tweede prikje. Dat is heel mooi, nou. uh, Gerne. En, uh, ja. Want uh, dat, uh, dat is wel uh, nodig ook. Uh, we, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van oh. 11 uur. Want uh, daar zitten we al uh, weer aan. En uh, zo direct gaan wij natuurlijk nog een uurtje kat nog show uh, doen. Heb je nog zin in Ja, Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...